E-gulden hey, EFL is de bitcoin van Nederland. Handel nu op Altili. a idee. Waarschijnlijk krijgen we straks ook nog weer de slagerij. Oh, <laughs> dan was het snek het hoekje. Snek maar het hoekje. <laughs> die gaat dan ook reclame maken. Um, even kijken hoor. Ja, de Marwan index was een glijbaan naar beneden. Staat op 105.61. En bitcoin...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 Dat als het grappig. maar vliegt, jo. Johan. als het maar vliegt, maakt me niet uit of het naar boven of naar beneden. Is. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Um. <laughs> Goed, dan hebben we nog de, de olie. En het ja, de olie, de olie die zit op uh, 50 dollar 77. Dus die zit eigenlijk gewoon al uh, de bijna een jaar stabiel rond de 50, 55 dollar. Dus er is weinig bijzonders aan. Nee, maar beter niet in handelen.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 He, een beetje zaad uh, gaat neerleggen ja, waar uh, de totale bevruchtingskant helemaal 0,0 uh, is. Ja, dan is het einde zoek natuurlijk. Ja, ja, ja, in, bijbel, ja, ja. In, in Bijbelse termen dan kun je God zaad wel op Gods uh, rotsen laten kletteren. Wat dat betreft. <lacht> <Ja>. <lacht> maar goed, he, laten we gewoon focussen waar het gaat. He? Hmm. Dat is gewoon één zaadje, één eitje.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 Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Het is inderdaad een DNS-systeem. Uh, ja. Het is decentraal georganiseerd, dus uh, er schijnt dan geen uh, overheid te zijn die jou de zomer af kan flikkeren, zeg maar. Beste beter. Ja, ja nou dat is toch mooi. Ik, ik vind het prima een prima idee. Ja, dus vandaar dat even noemen. En als je meer over wil lezen, uh, het is het voor mij iets technisch allemaal om het zomaar even uit te leggen. Dus uh, lees het gewoon zelf. Um, ja, dan gaan we even naar Verwarde Man toe uh, uit, uit uh, Amerika, uit uh, de politiek. Uh, die heeft een uh, enorme wetsvoorstel uh, gedeponeerd, uh, want hij trekt ten strijde tegen encryptie. Ja. ja, je moet even oh. de naam zeggen, maar ik weet wel wie het, dat het gedaan is. Lindsey ja. Graham. Lindsey ja. Graham is het, Lindsey, ja. ja. Dat is wel best wel bizar.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 Nummer bellen. Ze belden dat andere nummer van, van hetzelfde werk. En ze zeggen: Ja, ja, wij kunnen u ook niet helpen, we moet je weer dat andere nummer. Dus ze zeggen, ja, die heb ik net gebeld. En ik zeg, maar wat is nou het werkelijke probleem? Ja, wij mogen niet bij uw gegevens vanwege de privacywet. En die andere partij van, van het werk mochten ook niet bij mijn gegevens van mijn werk. Ah. Vanwege de privacywet, weet je wel? Terwijl ik zelf bel. Terwijl ik zelf bel <laughs> over mijn eigen gegevens. <laughs> ja. Dus ja, dus, dan in één keer is privacy weer wel oké. Okay, maar uh, om jou te frustreren, maar uh, mm -hmm. Ja. Het staat voor de wilkende Maar Ja, het ergste is dat dit, dit gaat dan ook weer overwaaien naar Nederland. Hè? De, wat die Lindsey Graham doet. Als het aangenomen zou worden. Nou ja, als, het, dit een, uh, als die tech-companies echt worden aangeklaagd, uh, dan zitten best wel wat Amerikaanse bedrijven tussen, noem bijvoorbeeld een Apple, die dan ineens dat soort dingen niet meer mag doen. Nou, al die mensen in Nederland met een iPhone, die zitten dan ook met een probleem. Mm -hmm. yeah. Facebook is ook uh, Amerikaans, als ik me niet vergis. Huh? Yeah. Uh, uh, uh. WhatsApp, Messenger, uh, Insta-messages, allemaal uh, een probleem. Mm -hmm.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 Wat zegt de onderbuik van Henk van? Nou, ik kan me voorstellen dat mensen hier uh, enorm krankzinnig uh, op, uh, van worden. Daar, zo daar ook op uh, reageren. Nou, we gaan zeggen, potverdorie, en nu gaan wij LSP stemmen. <laughs> nou, ik heb er toch ook al wat socialistische vrienden van mij over gehoord. Die zeggen, van die belastingdienst is helemaal gek geworden. Dus nee. het ligt niet alleen aan ons. Hè? Nee, nee. nee. Uh, je hebt een bepaalde gevoel nodig uh, bij de overheid...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 Dan, uh, ja, weet je, om dit soort dingen. daar braken vroeger revoluties uh, voor uit. Ja, ja, ze thee overboord gooien en zo. Ja, ja. dus uh, Het is bijzonder dat iemand een balletje als dit durft op te werpen. En, ja. en het is ook raar dat die minister uh, dit niet gelijk van tafel geeft, uh, veegt. Mm. Uh, misschien. Ja, maar dat...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 Ja. ja, misschien zit er iets achter van, uh, we moeten iets van daadkracht uitstralen. En, uh, wat, wat ik dacht is dat het misschien, uh, tenminste het lijkt me heel logisch, want de belastingdienst heeft te druk, hè? dat is uh, bekend. Mm. En om het wat minder, dat, om wat minder binnen te krijgen, denk je denk van...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 Maar stel dat het nou door zou zijn gegaan en er wordt dan 25 euro, dan zal het niet bij die 25 euro blijven. Hè. Dan gaat het natuurlijk steeds meer omhoog, want ja, ah, ze hebben weer heel veel moeite met het verwerken van die... Uh, ja, dat, is, dat is weer een, een andere wel. vorm van diefstal en dat is inflatie diefstal. En dan moet het allemaal nee, indexeerd nee, nee, nee, worden.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 Ja, want uh, laatst, uh, qua, uh, laatst kwam ik een verhaal tegen over uh, afvalstoffenheffing. Mm -hmm. uh, een aantal gemeentes, waaronder die uh, van Groningen dan... Ja. die willen dan divtar invoeren. Dat betekent dat je betaalt voor uh, uh, de hoeveelheid afval die je aanbiedt. En uh, dat schijnt dan ergens, ik kon de afkomsten niet, uh, kon ik niet achterhalen. Maar iemand zei zo van, nou bij ons in de gemeente werd dat ook ingevoerd, maar toen moest zeg maar uh, de kiloprijs omhoog, omdat het te weinig afval werd uh, aangeboden. Uh -huh, ja. Dat soort grappen, ja. Ja, dan het, is het beleid uh, te effectief, ja. Ja, um, in, in, in wezen zeg maar, uh, als de overheid zich uh, zo uh, graag als, als een bedrijf uh, uh, wil uh, opstellen,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 Ik heb, dat over, uh, ik heb wat over Leeuwarden ook wel eens gehoord. Toen uh, ik keer mee met die gemeenteraadsverkiezingen, ik denk een jaar of vijf geleden of zo. En daar wees die, uh, uh, Klaas Jan Wassenaar van, van de LP, die wees het zo mooi aan in de stad. Die zei, kijk daar allemaal mooie gebouwen. Moet je drie keer raden van wie die zijn? Dat was allemaal, waren allemaal overheidsgebouwen. Dat waren de enige mooie, goed verzorgde gebouwen in de stad, nog. Hmm. Ja, ja. Ja. Dus, uh, ja. ja, nou ja, verschil moet er zijn natuurlijk. maar. Ja. Uh, ja, dat, um, nou, sommige varkentjes zijn net wat uh, verschillender. Hm. En um, ja, het is dan ook denk ik een heel raar volk. Het is Dan uh, zit je aan de top van zo'n apparaat. En ik kan me ook niet voorstellen dat je altijd meest op de... dat je naar hoge, uh, zelf naar boven hebt gewerkt op de meest ethische verantwoorde wijze. En... Hm. Uh,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 En je, gaat... <lacht> en je gaat weer naar huis. <lacht> maar goed, misschien denk ik daar te simplistisch over. <lacht> maar we gaan even naar de gouden handdruk toe. En dat uh, is ook weer een belastinggerelateerd uh, nieuwsbericht. Want ja, het gaat hier om uh, medewerkers van de Belastingdienst die met gouden handdruk uh, zijn vertrokken. En die mochten weer terugkomen.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 in plaats van iemand die net komt kijken en eigenlijk voor toeten of blazen weet. Ja, maar dat is iemand die ze eerst met, met zijn afvloeiregeling eruit hebben geconjuurd. Ja, maar de vraag is waarom? Missbaar um, Nee, nee, Nee, nee, nee. Volgens mij hebben we het net gehad verteld. Nou, er moesten, moesten meer mensen uit. Er zijn mensen die, die, die weten van, oh, oké, okay, nou, dan ga ik eerst eruit en dan kom ik meteen weer terug.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 Ik heb me ook wel eens laten uitleggen dat als je in Nederland een wet wilt afschaffen, dat je dus een wet moet maken waarin staat dat je die andere wet afschaft. Op die manier kun je dus ook steeds weer nieuw werk voor jezelf creëren. Ja, maar ja. Het moet weer gehandhaafd worden. Het komt natuurlijk ook bijna wekelijks in het nieuws. Het is ook een rare wereld. Het is echt een hele eigen kijk op de realiteit.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 Nou, dat is dus waar oh, ja. we het net over hadden. Dat die, dat die ondernemers nu dus al moeten betalen om hun belastingaangifte te doen. Dat moeten ze dus betalen voor het gebruik van dat ICT-systeem. En dat blijkt dus ja. helemaal niet goed te functioneren ook nog eens. Ja, dus het ja, levert ja. alleen maar extra problemen, ondanks dat ze ervoor moeten betalen. Dat lijkt wel het stem, uh, het? de stem-app bij uh, de Democratische Partij of zoiets. <lacht> nou, uh, dat is weer heel interessant. Dat was eigenlijk gewoon een uh, bedrijfje van, ik geloof, Pete Buttigieg, die zat okay. er een beetje in, of had er links mee, uh, die had het uh, appje aangeboden, zeg maar. Dus, uh, Oké, okay. ja. maar desalniettemin kwam die er bijna als winnaar uit, geloof ik. <laughs> ja, ja, en nu smeren... Ik Ook gelijk met uh, Bernie, uh...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 En uh, ja, veel meer geliefd bij de gematigde democraat zoals dat dan heet. Uh -huh. En uh, ja, uh, ja, dus uh, in, uh, wederom wordt die Bernie Sanders uh, zijn oren aangenaaid, uh, wat dat betreft. En dat heeft ook mee te maken met dat die Joe Biden eigenlijk uh, gewoon zienderoogend aan het uh, aftakelen is. Die uh, trekt het gewoon. En uh, ja, dus daardoor moet hier uh, Pete Buttigieg ineens uh, naar voren worden geschoven.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 Maar dit he die hele gedachtengang die speelt, speelt zeg maar wel binnen het kader van dat de overheid überhaupt een legitieme organisatie zou zijn. Dat vinden we op zich al een hele rare gedachte. Ja, er zullen uh, een aantal andere mensen uh, denken daar uh, weer anders over. Want die hm. Dat zijn meestal daar... mensen die van de overheid afhankelijk zijn. Die denken uh, daar dan anders over. Uh, <laughs> ja, nou ja, of ja, ja. Henk, Henk, Henk. Ja. Uh, kijk. Uh, Kijk, dan ben ik weer kwijt wat ik wilde zeggen. Ja. Uh, nee, je, je hebt erover van, ja, er, er moeten gewoon uh, de kosten betaald worden. Hè? Nou, dat snappen wij ook. Maar het punt, punt is, zoals het nu is uh, georganiseerd: er zijn heel veel mensen die uit uh, die de ruimte van de overheid meesnoepen, als het ware.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 Omdat daar de relatie uh, is gewoon zonder uh, dwang. Ja, ja, nee. Ja, nee uh, bij nee, de supermarkt is, is zo, daar, daar, kan je, daar kan je nog kiezen. Als je als de Albert Heijn niet bevalt, dan ga je naar de Jumbo toe. Dat snap ik. Alleen uh, voor ja. sommige regelingen, zoals bijvoorbeeld uh, zorg. ja, daar heb je toch een bepaalde. Nou ja, in, in, in uh, socialistische termen heet het dan solidariteit voor nodig. Dus je zegt, het ja, wordt, wordt met dwang uh, af. Uh,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 We komen er dus zometeen ook nog op bij, die, uh, bij Jacob Hornberger, hè, de Amerikaanse kandidaat weet je, voor, de, voor de libertarische verkiezingen. Maar dit, dit, dit zijn basisgedachten zijn hier ook van toepassing.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 En op een of andere manier geen, niet, niet uh, de voorraad heb om die klap op te vangen. Of mm. niet de familie heb om die klap op te vangen. Of ja, uh, of dat je niet eens kan. Zieker... Nou, ik, ik, ik dacht er vanmiddag nog over. Dat, uh, ja, hoe los je dat dan op? En je hebt het net over mensen die geen familie hebben en misschien ook wel geen vrienden. Ik denk ja, als je dan al niet voor elkaar krijgt om een sociaal netwerk om jezelf heen te bouwen. Wat voor persoon ben je dan eigenlijk? Tjewel,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 En waarom dan? Nou, ik heb toen toch een wel. Beetje, was, een medeleven, uh, ja. Ik heb toen wel. Precies? Je suis, Ik heb toen wel. Uh, Je Carlo Fonseca of zoiets. Hoe heette dat bedrijf nou, <laughs> <laughs> ja. ja, dat was toch dat ene bedrijf wat genoemd werd in de Panama Papers. Hoe heette dat nou? Ah, oh, Carlos Fonseca. <sniffs> huh? okay. Carlos Fonseca, ja. Je Carlos Fonseca heb ik ervan gemaakt. Oké, okay. ja, uh, uh. Maar Je Charlie, ja, ach. Ja, ja. om nou, ja, de medeleven te getuigen. Ja. Maar los van wat daar omheen gebeurde natuurlijk, was het voorval zelf was wel heel tragisch. Het was ja. best wel een, nou, een satirisch uh, weekblad als ik me niet vergis af en toe. En er uh, ja, begint dan gewoon iemand te schieten die denkt, daar ben ik het niet mee eens. Dat, uh, nou is het afgelopen, weet je wel? Dat kan natuurlijk niet, nee dat kan ook niet. Dat is ook zo. Alleen de overheid ja. mag dat doen.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 Ja, de Franse tiener Mila inderdaad. Ja. Ja. Maar dat ging over de islam ook. die had, die had kritiek op de islam, en dat is natuurlijk waarschijnlijk wel rondom het uh, jubileum van Charlie Hebdo. Ja. Ja, maar dat ging weer, er is een heel debat over, over de vrijheid van meningsuiting over losgekomen. Mm -hmm. Dat is in, de, in Nederland ja. eigenlijk nu ook zo. Hè? Maar waarom ze geen kritiek op geloven mogen hebben? Ik bedoel...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 Daar ben ik het ook niet mee eens. <lacht> nee, precies. dus Het, het is een beetje een, de, vaker een beetje een gespannen situatie in Frankrijk. Iets, toch iets meer dan in Nederland, zullen we zeggen. Ik, zes, ik, ik zou het toch best wel uh, prijs stellen Dat ik zou weten wat, wat iemand, of iemand überhaupt gelovig is. Want sowieso uit beleefdheid. Daar kan je een beetje aan aanpassen. Hè, dan ga je niet lopen vloeken. Als dus je weet dat degene met wie je zaken doet een christen is. Uh, ja, het, het is wel handig. Is, als het, je weet, uh... is dat ook voor alle burgers? Is dat niet alleen voor overheidspersoneel?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 Dit heeft natuurlijk op verschillende thema's, hè? Uh, Charlie Hebdo. Uh, ja. Ja, het heeft uh, nou, vrijheid van meningsuiting. Ik denk ook um, uh, het, uh, het, het, het onderwerp uh, consequenties. Uh, uh, de, in hoeverre sta je vrij van consequenties? Uh, ja, als je zegt, dan, ik ga onbeperkt uh, vrijheid van meningsuiting... Uh,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 Maar ik heb het uh, idee dat Saradou, die betaalt grotendeels zelf, hè? Ja, die betaalt, ja, die betaalt zelf, van, iets... van, de, van de contributie, ja. gewoon een kwart van de contributie ja, ja, ja. gaat naar beveiliging. Ja. Ja. En uh, Wilders, uh, daar is het zo dat de belastingbetaler betaalt, dus ja, ook de molstel betaalt de, betaal de beveiliging van Wilders, ja. ja. ja. Want dat, dat, dat vind ik niet, uh, niet, niet redelijk. Ik bedoel, Wilders doet allerlei uitspraken, waardoor hij dus beveiliging nodig heeft. Dan zou ik zeggen, van, laat zijn fanclub het op zijn minst kruis vinden of zo. <tostens> Weet je wel? Ja, hij heeft een behoorlijke fanclub, dus nou, als je ja, allemaal een euro naam stuurt, dan, dan, dan is Wilders veilig. Ja. Ja, jij huh? bent toch zijn fanclub, want er wordt, jij, jij noemt jezelf toch ook Nederlander. En er zijn een heleboel van die club van jou die er allemaal fans van zijn. Ja, uh, yeah. er zit trouwens een hele vreemde bron bij jou uh, in, in het geluid. Even kijken, is, uh, volgens mij is dat de koelkast weer. <laughs> uh, <laughs> maar goed, uh, yeah, uh, ik denk, uh, ja... Ik denk, uh, ook uh, bij die uh, aanslag van uh, Charlie Hebdo... Er zijn mensen die willen dat alleen maar zien als godsdienstwaan Ik denk dat dat de helft van het verhaal is. Mm -hmm. Ik denk dat de andere helft is ook... Uh, Postkolonialisme. Uh, <laughs> dat is. Uh, nou ja, in Frankrijk is dat, zeg maar. Uh, de periode na het kolonialisme. Uh, uh, uh, ja, mensen dat, uit voormalige koloniale gebieden, zeg maar. Uh, ja, die zitten daarin, wij, uh, uh, uh, ja, die zitten daar in de banlieues. in de buitenwijken van uh, grote steden. En uh, dat bepaalt heel veel van uh, je toekomstperspectief. Hmm. Je arbeidskansen. Uh,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 een neerwaartse spiraal. Je komt er nooit meer uit. En dat zijn inderdaad die, die bandelieus. Ja. Dus ze ja, discrimineren niet zozeer op achterna, maar ze kijken puur naar de postcode waar je woont. Ja, ja, ja dat maar is, het is wel de vraag: van, natuurlijk zitten die mensen in een vervelende situatie. Maar betekent uh, dat dan dat je vervolgens als, uh, uh, als satirisch weekblad. dan maar allerlei dingen niet meer mag schrijven? Weet je, Ruben Oppenheim heeft daar mooie dingen over gezegd ook in. Uh,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 Tuur, tuur, ja, nee. maar dat, dat gebeurt ook. Hij, hij, hij, nou ja, door ADN NNC, en de Limburg Limburger wordt die dan dus wel gepubliceerd. Ja. Hij, zegt wel dat die, ik, ik, hij denkt daar wel goed over na voordat hij dat soort dingen schrijft. En het is ook niet zo alsof uh, er met Erdogan en Twitter niks is gebeurd ofzo. Het is wel een wezenlijke maatschappijkritiek ja. die hij daar maar heeft. Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Dat is een ander aspect wat er nou ook bij Charlie Hebdo is. Je hebt ook nog een geopolitieke uh, uh, vorm erin.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 Uh, dan hè, dat hij dan kon, zonder consequentie uh, zijn tekening uh, moet uh, kunnen publiceren, want uh, Charlie Hebdo. Uh, maar mensen mogen hem dan geen uh, uh, bedreigingen toesturen. Terwijl... Nee, dat is niet helemaal waar. Hij, hij zegt, ook wel van, nou, ze, ze, zegt ook wel dat ze zijn moeder gaan verkrachten en zo.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 Uit en, en een bedreiging uit. He, het, uh... Ja, maar het is ook niet het een of het ander, snap je? Het zou mooi zijn als we met elkaar uh, verantwoordelijkheid nemen voor wat we zelf doen, of later. Absoluut, ja. Ja, ja het, het, het ja. is dus natuurlijk altijd dingen uit het verleden, hoe dat die worden uitgelegd. Mensen hebben andere ja. geschiedenis of geschiedenis kijk op de geschiedenis. Nou, weet je, ja. die, uh, dit was uh, heel recent toch... ...Marianne Zwageman heeft daar in, uh, in BNR op BNR Nieuwsradio column over geschreven...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 Is dat zo? Nou ja, ik heb daarvan. Omdat ik uh, een uh, bepaalde crypto verdedig, zijn er mensen die dat als concurrentie. Die uh, op hele vervelende manieren, uh, ja, je, je je basis continu onderuit proberen te halen. Hè? wat het dan ook is. Een, een, je moet opletten wat je zegt, want een quote wordt zo geïnterpreteerd en dan, ja. Ah ja, ja. Zelfs, André, zelfs André van Duin, hè, die heeft er ook een nummer over gemaakt, belt u maar. Oh ja, ja. Google, dat, Google dat maar even. Ja. <laughs> ik moest er heel erg aan denken, ik heb bij de lokale omroep gewerkt, en dan, dan zei ik iets met hele goede bedoelingen. En dan was er iemand van een belangenvereniging, kennelijk zijn dat de enige mensen die luisteren of zo naar een lokale omroep, en die dan meteen aan de hoogste boom hing en de bel ging trekken, en, en boze brieven sturen. En dan kwam weer uh, het, uh, de hoofdredactie naar me toe Johan, joh, wat heb je nou hier gezegd? Ik zeg nou, uh, dit. En ik zei nou, ik had het idee dat je me heel erg beledigd had. Maar <laughs> volgens mij, en, uh, als ik jouw citaat zou horen en hij had hem teruggeluisterd, weet je nou, naar de opname. Oh nee, is er eigenlijk helemaal niks verkeerd. Maar ja, <lacht> mensen willen soms gewoon heel erg boos zijn of zo, heb ik het idee. Ja, ja, uh, het is ja. De, ja de geschiedenis achter natuurlijk. En dat komt ja, dan ja. ineens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 nog de meest kleine kans. Misschien nee, ook nog nee. Ja, in Nederland is dat zo ontzettend. De kleine kans. Als je kijkt naar het aantal uh, ja. mensen. Dat het terrorisme in Nederland is omgekomen. Dat is echt buitenproportioneel. Hoe ontzettend veel geld eraan besteed wordt. Uh, door de overheid. Om, om dat ja. in, in de hand ja. te houden. Dat is echt compleet ja. absurd. Je hebt ja, maar hun keer... zeggen dan ja. van, uh, van uh, zie je wel, het werkt. Hè? Wat wij doen dat werkt. Want er is bijna geen terrorisme. Ja, ja, ja, ja, een beetje met die Bert en Ernie grap van... Uh... Ja, uh, Ernie zegt dan, hé uh, hey Bert, ik kan je niet horen, want ik heb een banaan in mijn oren. Dan vraagt Bert zo van, ja, maar Ernie, waarom heb je dan een banaan in je oren? En dan zegt... Uh,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 Ja, eh, eh, luisteren is sowieso altijd een, een veiliger middel dan eh, eh, spreken. Ja, hoe minder je zegt op hoe minder eh, woorden je kan worden gepakt. En je krijgt een ander ook veel meer eh, in kaart. Hè. Als je gewoon weet van, dit is nou wie iemand werkelijk is, nou, krap jezelf dan nog eens een keer achter de oren van wil ik daar eh, keihard tegenaan trappen. denk ik. Ja. Ik bedoel,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 We hebben natuurlijk weer wat om boos over te zijn. Ja, nee, maar um, even kijken, er ja, was nog meer. We hadden een aantal berichten in het uh, rubriekje vrijheid van, uh, ja, um, ja. vrijheid van meningsuiting. Ja, de boeren en zijn boos over expositie vrijheid van meningsuiting. Daar zijn we aan ja. Het uh, toeval wil uh, over twee weken ga ik daar naartoe. Ja. Oké. Okay. Naar die uh, expositie. Dus, uh, ah, oké, okay. ja, ja, ja, ja. Uh,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 Maar, de, de, de, de, de we. Ja, maar In dit geval is het, is het de boer de onder leiding van uh, Caroline van der Plas. Die, uh, die tegen Leeuwarden Courant heeft gezegd dat ze dat, dat een probleem vonden, die tentoonstelling. Ze voelen het als een dolkstoot in hun rug. Ja, ze ja, hebben gelijk al een dolkstoot nieten voordat het uh, voor ja, gebeurt. Als er wat gebeurt, dan zeg je ja, ze heeft het gezegd. Hè? Ja, ze heeft het gezegd. Um, ja. Ja. Uh, dit is dan weer het feest van belangen. hè Dus uh, de boeren hebben economisch belang. Mm. Ik denk dat het belang van uh, de vegan streaker, Peter Jansen mm. uh, niet altijd even goed begrepen wordt. Mm. Uh, maar hij heeft, ook hij heeft een belang. En uh, ja, dat wordt hier tegenover elkaar weggezet. Ja, ja. maar dat... Uh, uh...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 Uh, uh, maar zo'n zo zo uh, expositie die dan, die dan zeg maar uh, zo'n striker krijgt, zelfs, al is dat niet je belang? Uh, dan zul je in je communicatie uh, ook zelf iets moeten doen om je niet helemaal in uh, de voeten te schieten. En de vraag was er van waarom doet iemand dat dan toch? Ik denk voor een deel komt dat omdat uh,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 Ja, uh, ja dan dus zit je in een veel uh, werkzamere democratie. En ja, misschien heeft het ook gewoon te maken met dat dat uh, te lang uh, hebben gewoon schreeuwlelijken ook gewonnen in, in de democratie. Dus nou, het heeft, het heeft er volgens mij ook wel mee te maken uh, dat schreeuwelijken het heel, heel erg goed doen in de media. Dat levert een spectaculair verhaal op. Dus misschien zit daar uh, ook wel wat vertekening in hè.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 Marco Bassato een keertje niet vreemd is gegaan, dan nou, komt dat niet in de media. Dus, dus wel als, als hij wel vreemd is gegaan, dan komt het er wel in, weet je wel. Ja, want het dus geeft als, mensen dat... ook een lekker gevoel. Hè? Die, die, die, die ja, willen dat soort spektakel en dat maakt fijne stoffies aan in je hersen. Dan denk je, top, die krant die ga ik nog een keer kopen, weet je wel. Ja, ja, ja. ja maar ook als het uh, door angst gedreven wordt hè? van de, de wereld. Wat je kan zeggen van, um, er, stond, er was een onderzoek gebleken dat er 90%, of de lucht 90% schoner was. Ja, dat verkoopt niet. Iemand moet zeggen, eh, er is nog steeds 10% vervuiling in de lucht. Ja. Snap je? Ja, ja. ja. Medialogica. Ja, ja, Dat is een heel, hele mooie docuserie trouwens ook over zoeken, maar op docuserie Medialogica is ontzettend interessant om te kijken. Ja, mensen laten zich ook uh, wat dat betreft, uh, ja, tot angst of haat uh, programmeren, ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, denk, ja, soms denk je ook van. Uh, als de als twee groepen zo tegenover elkaar staan, hè, bijvoorbeeld, dat is het gevoel van de zwarte pieten discussie. Hè, dat je denkt van: oh, heb je geen hobby's of zo? Nee. <laughs> ja, ja. ja, dat is een hobby. Ja. ja, en dan denk je dan, totdat je zelf een keer iets hebt. <laughs> van, je denkt, Godverdomme, hier maak ik me druk over. En dan is ja, dus iedereen zo schouderophalend. Ja, dat ja. zijn de dynamieken in, in de samenleving waar we op dit moment leven, ja. Dat doen we eens partij kiezen. In het in platenbusiness heb je dan de bitch East Coast versus West Coast. Het ja, ja, was ja. alleen maar dat mensen meer uh, rapmuziek rap gingen kopen, weet je wel. En, uh, mensen kiezen dan een partij, weet je wel. Ze zien twee kampen met elkaar tegen elkaar vechten. Ja, dan gaan ze ja. niet automatisch. automatisch ik ik is geloof het eigenlijk ook wel dat uh, ja. Tupac dat dat en uh, Biggie Smalls, dat die, uh, dat die eigenlijk op de achtergrond ook wel... soort van ...goed met elkaar doorheen deur konden, weet je wel. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar dat waren vaak ook de managers... Uh,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 Even kijken hoor, waar we ook weer waren. Gert Wilders. Oh ja, Gert Wilders, ja. Ja, ja want de ja. zaak Wilders, die, die, ja, die loopt nu natuurlijk weer. Hè. Dus, uh, hij had All verzoek right. gedaan om... Uh... Kom wat binnen, kom wat binnen. Wat is een turk met twee ja. piepende handschoenen, Erdogan, die twee Twitterbirds anaal vist <laughs> Oké, okay, deze komt van Ron. Uh, ja. Wat is een turk met twee piepende handschoenen, Erdogan, die twee...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 Uh, en die vindt vind het een dieptepunt van de rechtsstaat waarin het OM schaamteloos heeft gehandeld en uh, hij vindt dat het niet veel corrupter wordt dan dit. Maar Wilders moet je eigenlijk meer kijken wat is het doel van wat hij zegt. Ik bedoel, volgens mij is zijn doel uit, dit zo lang mogelijk uitstellen. Waarom? Want die tegenpartij die heeft dan hogere kosten. Ja dat zou kunnen, ik weet niet of zijn kosten... En die hebben gaan. geen... Die, ja maar die hebben een wat, een wat minder groot budget denk ik dan Wilders. Het Openbaar Ministerie heeft aardig budget, hoor. Ja, maar het was toch ook een partij die die uh, zaak begonnen was? Ja, was dat dat wel, ja, dat klopt wel. Maar volgens mij is het uiteindelijk is het, is het door het OM overgenomen. oké, oké, oké. Ja, ik zit er niet zo diep in, hoor. Dus, uh... ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nee, het OM heeft dat inderdaad overgenomen. Maar die, uh, ja, uh, weet je, die Wilders die, wordt, die, ja, die kan natuurlijk geen kant op. Want hij uh, die probeert dan in de Tweede Kamer.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 ten name Marokko. Maar ja, die zijn natuurlijk in no time weer hier, want zo stevig zijn die grenzen niet tussen Marokko en Spanje. Uh, uh. Ja, dus uh, dat, dat is allemaal heel erg onrealistisch, maar de vraag blijft natuurlijk nog steeds, ja, valt het dan onder vrijheid van meningsuiting of niet? Uh, uh. Het um, op zich uh, zou het uh, uh, klare koek uh, moeten zijn. Uh, ik, ik denk, dat voor een deel zit er ook gewoon een ontzettende domheid achter.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 Het nu omgaat. Als je, als je uh, een, een, een Nederlands wonende Marokkaan uh, bent, dan kan ik me zeker voorstellen dat je de aangifte van doen. Uh, uh, maar wat voor, wat voor rol heeft een overheid in, in dit geval? Weet je, als je nu net zegt van hé. Hey, uh, als je bepaalde dingen doet en zegt, dan, dan moet je daar een reactie op kunnen verwachten. Nou, ja. dat lijkt me, lijkt me redelijk, maar om dat dan vervolgens gelijk uh, via de wetgever die het geweldsmonopolie heeft uh, uh, ja. strafbaar te stellen en dan te denken, daar moeten de consequenties aan hangen. Dat vind ik nog wel wat ver gaan. Nou, omdat je mag, uh, je mag ten eerste zelf uh, geen uh, uh, geweld toepassen, hè? dus uh, ja.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 Onder de, de nieuws, uh, die, onder de nieuwsstorm die hier uh, oplost oh, ja. oh, is. Oh, ik eerder dat hij er sterker van wordt. Ja. Hij, hij zou toch waarschijnlijk toch liever samenwerken met iedereen dan dat ze hem de hele tijd... Oh nee, nee, joshie, dat ken nee. je hem niet. Nee. <laughs> nee, nee, ja. niet. Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, Geert Wilders is een act. Ja, Geert Wilders is een Oké, okay, maar...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 Dat heb je met politici natuurlijk altijd. Want uh, zij in dit geval, kijk, hè, als hij gepakt zou worden voor fraude of zo. Mm. Dan zou je dan nog steeds wel zo'n politiek proces noemen. Uh, mm -hmm. Maar uh, ja. Zoals, hè, zoals hè, Fred bedoel ja. Ja, maar dit gaat gewoon om een uitspraak van hem. En uh, ja, ook dan uh, kun je een proces aan de broek krijgen. Want ook hij zal als burger uh, zich aan de wet uh, dienen te houden.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 Dat die dan ook niet kunnen zeggen wat ze willen daarover. Dan moet je dat juist inhouden. Er was een inhoud... heilig boek waarin uh, dan een bepaalde bevolkingsgroep ervan beschuldigd werd dat ze een bepaalde heilige persoon aan een kruis hadden genageld. Wat niet helemaal ja, waar was. Het waren Romeinen die het letterlijk deden, maar goed. Ja, het waren, nee, dat, daar begonnen mee. Stel, religieuze leiders van een bepaalde bevolkingsgroep. die een bepaald proces hadden aangespannen. vanwege een aantal woorden die die persoon had gezegd.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 De verwijzing naar, het, uh, uh, naar de Wikipedia over de wetten van, uh, van Nazi Duitsland die nu nog steeds in Nederland aanwezig zijn. Ja, ja. En dat lijden we in met een Godwin jingle. <laughs> Komt u maar. Nou ja, kijk, als je... Het hele... Tot op welke hoogte dat, uh, dat, echt, uh, dat echt nog aanwezig is. Natuurlijk. Ja. Maar ja, goed. Het, het, he het, is, het heeft dezelfde... Ja, laten we zeggen, bijna...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 ja. <laughs> ja, maar goed, het is... Um... Nee, maar, maar, maar links Nederland, ja. die zou hiervan smullen. Ik bedoel, de kunstsubsidies, verplichte ziekenfondsverzekering... Ja. Ah. Ja, invoering van de vennootschapsbelasting, kinderbijslag voor alle loontrekken, dan niks zwemdiploma! Dat is je, zwemdiploma, dat is je verzor verzorgingstaat. Rechtsvoorrang geven, rechtsvoorrang geven. Nou, nah, hey, ja. een aantal dingen zijn ook weer afgeschaft, hè? Ja, dat klopt wel, maar bij de ja, baas... Rechtsvoorrang geven okay, is er nog steeds, hè? Er zijn de nog steeds gehandhaafde de wetten, de rest is afgeschaft.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 Ja wat? Ja, Centraal Europese tijd. Dat heel de wereld uh, één was... tijd zou hebben. Eén tijd, ja, ja. dat was, eh, tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat was wel ja, makkelijker en... voor de ambtenaren. Wacht <laughs> maar... oh, man. Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja Hoef je uh... niet te rekenen? Ja, jongens, ja. het is hier ook twee uur middag. dat is een beetje donker, maar dat geeft niet. <laughs> <laughs> ja. ja. <laughs> uh... nee, maar het was trouwens, uh, voordat, dat, dat, dat, dat, dat beseffen mensen niet, maar het was, uh, want we <laughs> lopen nu te klagen over de, de zomer-wintertijd.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 Dus vandaar dat we het net ook gehad hebben over die vrijheid van meningsuiting, ja wat Ja, uit van de ene kooi naar de andere kooi gegaan, hè? Oh, oh. Dus we gaan geen geen uh, libertarische geschiedenis hebben we nog steeds niet vrij. Nee, dat is natuurlijk <laughs> waar. Maar, maar als, zelfs als libertariërs zouden moeten kiezen of ze onder de Duitse bezetters zouden willen leven of in de huidige samenleving, dan denk ik dat libertariërs het ook wel weten. Ja, uh, voor een deel heeft de kooi, is het vast... de kooi is wat groter en heeft wat meer kleurtjes. Ja. Ja. Uh.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 En tadaa! Je hebt orde vols, in de. Ja, ja. ja je hebt de orde in de. Ja, dat um, ja. kan ja, toch ook via de markt geregeld worden dan? Uh, uh, ja, maar ook daarin zit een bepaalde uh, wens naar orde in. Oh, ja. Een bedrijf die biedt een bepaalde orde aan die, uh, best, waar je het best beste bij <laughs> voelt, zeg maar. Ja.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 Rechtsrijden, dan hebben we de Duitsers in, Oostenrijk en tegen ingevoerd. Waar ah, ja, zijn nou. ja? Nederland ook. Hoe uh, gaat ja. de markt uh, dat oplossen dan, uh, uh, Johan, jongen Pier? Ja, dat hangt uh, van degene af die de weg uh, uitbaat. Oké, okay. ja. dus uh, dan krijg je ja. gewoon een bordje bij een tolweg van hier. Ja, je nou, rijdt een tolweg in en hun zeggen gewoon van nee, je komt via die kant binnen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 uh, was tijd nog een aantal decennia uh, gecentraliseerd. En daarvoor ja. had iedereen gewoon zijn eigen tijden. De kerkklok die zei, uh, nou ja, dat is de tijd en dat was de tijd. En Toen de net werd aangelegd, toen moest het gecentraliseerd worden. En, uh, ja. Dus dat, dit ja. was in één keer een, een manier voor de overheid om daar ook even te, een vinger in te hebben, weet je wel. Nou ja, we gaan de klok een uur terug. En, uh, verder zetten. Ja, voor maar, een politicus is dat er gewoon een teken van macht. Kijk op, eens, ik kan die klok hier nu weer heen en weer zetten. Ik kan nou, de tijd. Nou. Ja. Hier op de Wikipedia pagina staat, de Romeinen hebben het al ingevoerd. Oké, oké. Het zal een oud idee zijn. De, de, de, de politici die vinden het heerlijk om dingen uit de Romeinse tijd te recyclen. Dus uh, Ja. Uh, maar mijn vraag was. Hoe lost de markt dit op? Los er wat op? Uh, uh, de er is een reden om hè, uh, de tijd vast te stellen. Uh, uurzones. Uh, Je, ja. uh, dat uh, van de midden- Europese tijd. Dat gaat over de uurzone. En de uh, zomertijd, uh, wintertijd. Dat gaat meer over. Yeah, dat ging volgens mij meer over. Uh, <t Amazing kardeşen> uh, nou, nou, kijk een als Geleden hebben we Peter en ik. eens naar de.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 Dat dus was nou, ja. de vraag van Henk meer van hoe zou de markt dat oplossen? Ja. En ik dat is juist ja, weer mijn dingetje. Ik, ik ben al een tijdje bezig mensen uh, een beetje te, te, noem je dat, te prikkelen om daar eens over na te gaan denken. Want ik hmm. vind dat wel een, een, een mooi nieuw gebied om een keertje te ontginnen. Want ik denk dat er ook wel uh, een, commercieel, uh, een goed commercieel aspect aan zit, weet je wel. Want zeker uh, nu we uh, steeds meer met computers werken, is, het, uh, is, is tijd ook heel belangrijk. En we moeten ook op een andere manier gaan nadenken over tijd. En, uh, ja, ik kan je al vind... wel. En zal ik een voorstel doen, okay. Johan? Josje, ja? Wat nu als we uh, afspraken voor gaan maken op bloknummers in Dogecoin? <laughs> ja, dat ja. En onze afspraak ja. begint tussen bloknummer 1 miljoen en 1 miljoen 5. Dan ja. hebben we een tijdsbestek van 2,5 minuut in de huidige klok.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 Nee, nee, nee. Ik, willen, ik heb alleen. Nou zeg jij dat de grootste tirannen van de wereld allemaal zo graag de vraag van Johan Jongepier wil beantwoorden? Nee. Uh, nee, dat nee uh, je, uh, je biedt een product Dan Kijk, uh, uh, Henk, als jij naar de Wikipedia gaat en je gaat even zoeken naar tijd. Ja. Yeah. Uh, er wordt ook letterlijk gezegd dat tijd een product is. En, uh, en er zijn dus een aantal instanties, zoals uh, Greenwich uh, Institute, of the, the, sorry, de Royal yeah. <laughs> Institute of uh, Greenwich.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 Huh? De opmerking die Rick net maakt, dat het dus een gebeurtenis moet gebeuren om een ja, tijdswaarneming ja, ja. te kunnen doen. Ja, dan heb je dus gewenig. in zo'n blok, heb, is dat de huh? gebeurtenis die dan de geschiedenis vormt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 So, nou mensen neem dat mee, misschien dat is de vraag die je nog hebt. Misschien moeten we wel een, <laughs> uh, een, een, uh, een soort uh, tijdswaarneming, dat we die iedere ochtend... De, de Odol, uh, Odol, odel Odol, odel tijd. <laughs> de volgende dat is de hele lijn. Zijn we toch weer terug bij de fertility index. Uh, <laughs> ja, nou, nee, precies. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ik zal nog één ding zeggen. We hebben het zo meteen ook over de einde der tijden. dat je dan de helling, de helling.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 Zolang je elkaar maar, want als je gaat samenspelen, zolang je uh, elkaar maar een beetje kunt aanvoelen. Dus dat niet iemand ja, al in ja. een, een gabber tempo op jouw... Uh, <laughs> op jouw nou, we kunnen uh, wel stellen dat er een uh, diversiteit aan behoeftes is. En daarom is er ook een diversiteit aan aanbieders nodig. Ik bedoel, uh, Net als in de muziek, niet iedereen houdt van Justin Bieber. Dus uh, <laughs> dan ben je ook gewoon blij dat er ook, uh, weet ik veel, Captain Beefheart is of zo, weet je wel. Ja. Precies. Ja. Zeggen ze we verder naar de volgende? Ja, ja, ja. Want uh, er is ook. Kunnen we uh, de tijd wel mee vullen, ja. Ja, ja. daar komen we de avond wel mee door, ja. Ja, ja. ja, ja. Nee, de volgende um, gaat over. Uh, Jacob ja. Hornberg, eerder genoemd in de uitzending. Een uh, kandidaat voor uh, de LP. En uh, misschien gaan we hem ook een keertje uitnodigen in de uitzending. Ik denk, als dat mij ligt, wel inderdaad. Oh, lijkt wel uh, leuk. Maar hij. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Lijkt me heel leuk. Um, maar ja, de Social Security. O oh jee, dat nou, ah, ja, maakt je wel de de sociale zekerheid af. Nou, ja, ja. kijk, het is natuurlijk een, een beetje een statement, maar dat past wel bij de bij soort van recht door zee, de, de zuivere libertariër die die is. Natuurlijk, vorige keer zijn we er een beetje overheen gedenderd, hè. Toen ik, ah, ik heb dat al, filmpje allemaal niet zo gekeken en zo. Maar ik heb me nog eens, nou, ik zag dit voorbij komen en ik dacht, hé, daar zie ik die naam weer. Uh, laat me daar nou eens in verdiepen. Dat is wel ja, mooi wat hij zegt. Hij de, is de, de, degene die gesteund wordt door het Nietzsche Instituut in Amerika. Mm -hmm. Voor de duidelijkheid. Het Nietzsche Instituut. Ja, maar hij denkt ja. wel, wel, wel een serieuze en geschikte kandidaat. Hij zegt ook weet je, wat wij eerder in de uitzending ook zeiden. Als je mensen voorziet van een, van een so sociaal stelsel. Dan ontneem je ze eigenlijk de mogelijkheid om spontaan solidair met elkaar te zijn. Ja.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 als je dat uh, door de overheid afgedwongen uh, wordt... Uh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 Eh, uh, nee. Eh, uh, Nou, nee. begin er eens mee, of, of bekijk de film op z'n minst. Ik, ik, uh, ik ben uh, geen objectief, zeker film niet. Ja, film is, de, ja, de, ik hoor veel kritiek dat die slecht gemaakt is ofzo, maar het verhaal ja, zit maar de, de, de Fountainhead met Gary Cooper bedoel ik? Fountainhead ook, ja, Fountainhead, maar ook Atlas Struck, er zijn natuurlijk verschillende films van gemaakt. Ja, is in ja, de drie delen uitgebracht, ja, inderdaad, ja. maar die, nou die boeken...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 Eh, uh, man, dat is uh, politiek. <laughs> uh, individu, <laughs> dat is waar het om gaat. Ik um, ah, je uh, kan het ook anders zien. Bedoel, er was op een gegeven moment, er waren allemaal beestjes. En uh, die leefden in het water. En er was gewoon één beestje die zei van, uh, laten we eens checken wat er daar op, uh, op land gebeurt, weet je wel. Sure. Iedereen zei, nee, dat doen we niet. Onze vader en onze voorvader hmm. hebben dat ook niet gedaan. Ja. En onze overgrootvader ook helemaal niet. Ja. Waarom zou jij dat land op gaan? Nou, ja, hij deed het toch, weet je wel.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 Zijn we, zijn we dan inmiddels aangeland bij, uh, dat vind ik een mooi bruggetje, bij de jonge VVD'ers die het libera liberalisme weer geil willen maken? Ja! lezen wij op Nieuwsuur. Het ja, ja. voelt voor mij niet echt alsof ze nou een grote verandering willen doormaken. Ze noemen zichzelf de Nieuwe Vrije Eeuw, zo'n liberale denktank, de opiniestukken. stukken de uh, Wel even een applaus, Tingle, voor deze brug. Ja.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 Of allerlei andere gematigde plannen. En dan denk ik, wat voor vernieuwing is dat nou bij de VVD? Dit is gewoon een, een ruk naar het midden, zullen we zeggen. Maar, ja, maar ze hadden toch ook geen moeite met de grote overheid, zeiden ze? Ja, nee, precies. Ja. Ja, ja, Rick, ja. Rick, langzaam rijden in je autootje is ook ontzettend gek. <laughs> ja. Vertel, vertel uh, Richard. Ja, maar uh, als Lek iemand jou loopt te pijpen, dan kan je beter niet 130 gaan rijden. nou oh, dat is waar, ja, ja, ja, ja. Maar dat kan ook gebeuren als je stilstaat en er een andere auto tegenaan knalt, hè? Nee, maar dat gejaagde, weet je wel. Dat gejaagde. Gewoon, ja. dit is, uh, hoe heet dat? Uh, mind, uh, mindfulness. mindfulness. De ja. nieuwe mindfulness, ja. 100 ja. rijen in je auto. Dat is een stuk geiler. Dus uh, hebben ze wel een punt. Ja, dan vind ik wel dat er ook een in moet zitten en van, van die ouderwetse hip-hop. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dan dat heb je een punt natuurlijk. En dan met ja, de hele en zo. De... De... Wat voor geile uh, voorstellen hadden ze nog meer? Nou, ze zijn mee, Wij roepen wat we willen, zijn niet gebonden zoals VVD-ministers of Kamerleden. Nou ja, dat is natuurlijk nog tot daar aan toe, hè? Ja. Uh, uh, maar Dijks, Dijkhoff die neemt hun ideeën wel serieus. Dus dat, dat zou er best wel wat, wat van kunnen komen.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 Nou, dat denk ja. ik, dan is het voor de LP een wereld te winnen als, als ze die ruimte overlaten. Maar ja. Uh, uh, geilheid, uh, ja, daar moet je vooral voelen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar ja. ik voel je niks bij. Laat staan geilheid. Ik heb eerder het idee dat zij het zelf geil vinden of zo. Denk ik ook, dat, ja. Oh ja. Als je dan leest dan nee, eentje is een gemeenteraadslid en de andere een wethouder. Ik bedoel, ja. ja.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 Ja, nou, het doet, dat ik... doet wel toch. Ik, ik, ik voel hem ook inmiddels. Ik Ik heb daar toch andere woorden voor nodig. Ik. Ja, ik begrijp ze wel. Ik ja. voel vooral een dom te horen. Ja. <laughs> Belasting is diepstal. Belasting is diepstal. Ja. <laughs> uh, ja. Ah.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 Maar daar blijkt dat Nederlandse jongeren daar eigenlijk heel anders over denken. Dus dat is ja, gewoon maar twee, ja. maar twee op de tien jongeren die een nexit wil bijvoorbeeld. Uh, ja, dat is toch uh, een soort van verrassend. Dat je denkt, heel oh, Nederland staat zo voor op zijn kop. En je denkt, uh, als je tenminste die schreeuwers in de media mag geloven. En ja, Nederland moet ook uit... weer eventjes. Dit is dus wel, uh, zulke polls worden gehouden onder de eenvandaag stemmers bijvoorbeeld. Ja, uh, uh, wie is... zijn dat precies? Hoeveel van ons zitten daartussen?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 die polls die zeiden allemaal dat Hillary Clinton zou gaan winnen en uiteindelijk uh, wint dan Trump, weet je wel. Doe, uh, we dat zijn gewoon, niet, uh, dat, volgens mij had Hillary Clinton toch ook de meerderheid van de stemmen, ze had het alleen niet ja. handig uitgekiend. Oké, oh, okay, ja, ja. Ja, maar ik bedoel, ook wat, wat ik ook wel zeggen is, van die, die polls die meet ook maar uh, een bepaalde bubbel, zeg maar. Dat mm. klopt, ja, dit ja. is van ja, dat, het een-vandaag-opiniepanel, e weet je. Dus, ja, daar zitten natuurlijk ook niet mensen in die voornamelijk naar TLZ kijken of zo. Nee, ja. Ja, die... kijk, hey, ik, al... e yeah. ik heb een baan en ik, ik heb geen tijd om me daar mee te gaan doen aan zo'n panel, weet je wel. Iemand die werkeloos is, die, die heeft alle tijd om daar mee te doen.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 Nou, dan, dan, dan, dan stemt heel uh, bakfietsend Nederland weer op hem of zo. <lacht> en, uh, en, Toch een leuke jongen, hè? ja. Ja, maar uh, ligt uh, Thierry Bodel op een piano, dan, uh, ja, dan nee, trekt nee. hij ineens alle stemmen. Dus uh, ja, dat, dat speelt ook. En dan heb je ook nog de mensen die dan in een stemhokje... Uh, uh,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 Ja. Dus, of uh, andere stemmers. Hè? Bedoel, uh, dat was ook met uh, de tijd van, uh, van, van haar man Bill. Die heeft het ja. uiteindelijk gewonnen, omdat mensen in één keer massaal ook op uh, die derde kandidaat gingen stemmen. Rospero of Rospero uh, inderdaad. Ja. Ja. <laughs> Maar goed, ja, dus... nu we het toch uh, over de EU hebben. we uh, ja, autos... hebben het over de EU. <laughs> ja, ja, we hadden het net nog wel eventjes over de EU. En dat er dan vermeende, vermeende minderheid was van de Nederlandse jongeren die uit de EU wilden. Ja. Uh, ja. Ja, maar, ja. We hebben inderdaad uh, uh, een verwarde eurofiel op Twitter gespot. En die had ja. een behoorlijk autoritaire uh, ja, mening. Ja, ja. Samenwerken.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 Soms moet yo, je. Johan, alles... heb, heb jij geheime passie voor giever of nee, nee, nee, nee, nee, nee. Soms moet je ook niet alles. Uh... Soms moet je ook niet alles willen, hè? En een mooie kop en een geile wereld. Dat is soms net wat te een geweldige kapsel en een geweldige bril. Ja.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 En allerlei uitzonderingen willen. We moeten met z'n allen dezelfde waarden aanhangen. En, de, en, en dezelfde doelen nastreven. En niet zo moeilijk doen met z'n allen. De Lincoln nou, zo... en hem komt naar boven. <laughs> ja. ja, zo oké. Okay. We kiezen weer. De Unie moet ik denk, bij elkaar blijven. Ja. Uh, er zal uh, zelfs bloed vloeien. Ik denk dat uh, Verhofstadt uh, ja, toch wel een bepaalde passie voor de EU heeft. Ja, is, ja, ja. Ik, ik, zie hem, ik zie hem nog met, met schuimende mondhoeken daar oreren in de in Europese commissie inderdaad. De <tie> ja. Ja. Uh, salaris hangt er vanaf. Alleen ik, ik denk zet... dat zijn, zijn tra tra tragedie is, is dat hij zijn passie niet uh, goed over kan brengen of zo. Precies ja. Nou, maar, maar nu, nu, nu doe je mij denken aan, uh, aan Jan-Peter Balken en toen het, uh, het uh, Europees verdrag er niet doorkwam.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 Ja, nee, dat klopt. Uh, ja, dat is het verschil. Uh, ik denk dat die mensen, uh, zoals Bouken en de uh, Verhofstadt, die zien uh, Europa als een als een visie, een stip aan de horizon. Hmm. En, uh, die, en dat is een grote kloof met uh, zeker 2005. Toen was de euro nog maar drie jaar ingevoerd aan mijn hoofd. Ja, ja dat drie Drie, drie jaar de munt inderdaad, ja. Vier ja. jaar in het gigaal geld geloof ik. Ja, ja. En nou dat, dat, dat voelden we toen al. En, um, en nou, euh, als ze nu een referendum hadden, uh, nou, als ze in 2013 een referendum hadden gehad, nadat uh, Griekenland uh, in het nieuws was met uh, de betalen, betalen, betalen.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 regelgeving wordt via lobby's uh, wel goed of niet goed gekeurd, ik bedoel, uh, dat's, maar dat zijn allemaal ja, aspecten. Ja, voor, voor iedere wet wordt er heel wat afgeneukt in een bordel. Ja, <laughs> ja. Dat ook. He, je hebt natuurlijk die belachelijke verhuizing tussen Brussel en Straatsburg is dat geloof ik. He, uh, ja, dat is natuurlijk uh, en het is en je kunt het ook moeilijk volgen, hè? het is weinig transparant. Dus er zijn zeker dingen te noemen van, ah, dat, ah, als je er iets van wil maken, hè, maak het dan beter. In plaats van, ja. de, ah, ah, als uh, Guy van eh, maar wat gaat roepen van, ja we moeten, nee we moeten niks. Wel, maar als we dan iets gaan doen, doe het dan fucking goed. Ja. Dat vergeet ook de cocaïne industrie niet hè? Het hoort ook ja, goed ja, bij, uh, bij, uh, bij Britten. Ja, dat, ja. Zei Milton, dat zei Milton Friedman toch? Dat uh, als je het econo op economisch ja, ja. vlak bekijkt, dan is de overheid is gewoon de facilitator van de drugshandel. Nee, dat had ik niet eens zo. Ik had over de, die berichten dat er uh, cocaïnefondsen werden gedaan aan toiletten en zo. In oh, yes. het Europese parlement. Dat er gewoon 40 ah, per, toilet, per, toilet, uh, per toiletblok zijn er 40 verschillende sporen cocaïne per dag. Ook, ook of, in de toilet. Tenminste, per schoonmaakbeurt. Ja, uh, ja. Dus al die, al die gasten zitten gewoon met volgens. Dan, dan snap je ook waarom uh, die, uh, hoe je, die, die vorige Junkert. Het is zoveel kon zuipen, weet je wel. Dat, dat, uh, je moet even snuiven en dan kun je weer paar weer doorrijzen. Ja, ja. ja. ja. ja. Dus daarom zit daarom het s ochtends vroeg al aan die never. Krijg, ja. je wel, uh, krijg je wel visies van, van cocaïne. Ja, uh, en dan snap je ook het gedrag van Guy Verhofstadt. Ja, Ik bedoel, zonder cocaïne was het gewoon een hele saaie man, die heel, heel, heel, heel, heel monotoon praat. En, en dan heeft hij een snuifje op en dan uh, oreert hij als iets. Ja, ja, dan komt daar <laughs> het, komt daar agressieve rat in hem naar boven, ja. Maar ja, uh, uh. dankzij de open grenzen, hè, uh, de koop, wordt de koop wel makkelijker van uh, Rotterdam naar uh, <laughs> Brussel ja. en Straatsburg. open grenzen. Ja, het is nog steeds niet uh, uitgerijpt. Ja. Maar goed, de, de oprichting van de Verenigde Staten, wat, wat, wat zeer vergelijkbaar is uh, uh, wat dat betreft met Europa. Uh, ja, dat, dat ging ook uh, volgens mij waren ze zelfs nog tot de vorige eeuw daarin mee, mee bezig. Boven in 1903 hebben ze Alaska gekocht of zo. Van Rusland, en, ja. Ja, ja. Dus, uh, ja. Groenland stond uh, afgelopen ja, vrij recent ook nog op de, op de, op de lijst. Ja, dus ja. Uh, nou ja, voor een deel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 Ja, ja uh, maar in de tijd met, met al die cryptos die in de opkomst komen, ja, what the fuck, de euro, weet je wel. Ja. Maar uh, we moeten verder. 1 uh, op de 5 ziet de zonvloed komen. Het eerste plaatje wat je ziet... Toch, uh, ik heb uh, dat hè? Nee, van de AD. Maar het eerste plaatje wat je ziet is eigenlijk dat Nederland zo goed als onder water stroomt. Uh, en dat kan natuurlijk, als je nou de plaatjes van Nederland bekijkt. Je hebt ook een uh, museum, het Krukjesmuseum, dat staat zo'n mooi stoomgemaal. En dan laten ze heel goed zien welk gedeelte van Nederland onder water stroomt als, uh, als de dijk het begeven. Ik uh, ben je nieuw, uh, dat ja. leer ik ook op school. Dat, dat plaatje zag ik ook in de schoolboeken, van als de dijken er nu waren, dat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 Uh, dat, dat allerlei water via, via de Maas, die kwam naar Limburg toe. En nou, die mensen waren zich er nu al op aan het voorbereiden dat ze daar de dijken moesten gaan beschermen. Dus dat speelt daar ook. Ja. Dus ja, het is geen bericht. en het wordt misschien ook wel steeds erger met de klimaatcrisis, zoals ze we dat wel noemen. Nou, dat gaan we zien dan. Hè? Ja. In Nederland uh, komt het water van twee kanten, hè? van uh, uh, de Rijn hè? Dus, uh, uh, of uh, van de zee. Nou, als, als je van de Rijn uh, uh, heel veel smelten water hebt. Meestal ja. wordt het dan wel naar uh, IJsselmeer uh, uh, gepompt. Hè? En, uh, en als het zeg maar uh, uh, vanuit, uh, uh, vanuit zee komt opzetten, nou, dan gaan alle Dije, afsluitingen uh, dicht. Uh, zeg maar. uh, ja. En nou ja, kijk, het is natuurlijk een verschil of je dat systeem wel hebt of niet hebt.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 als ze de, uh, het zeewater een meter hoger willen hebben, hè, zoals het dan heet. <laughs> Want de, als de wetenschappers uh, uh, voorspellen, hè, dat is dus een meter toch ongeveer. Ja, uh, ja, ja. ja, ja dan lukt is het dat wel zeggen. een probleem. Dan is het wel een probleem. Ja. Uh, dan, ja, uh, uh, yeah. maar dat... Gewoon uh, ja, uh, een bedrijf een schakel die dat kan regelen, weet je wel. Die wordt vooraf gerekend als het dan uh, niet lukt. En, uh, ja, er zijn uh, heel veel mensen die hebben er belang bij hebben. Bijvoorbeeld banken hebben er belang bij, want al een onroerend goed staat achter die dijk. Ja, dus, uh, maar ja, zou... die gaan daarin uh, in investeren sowieso. Dus uh, ik, uh, ik zou zeggen, privatiseer je de shit zo. Uh, oorspronkelijk waren dijken gewoon een privaat, of een particulier initiatief. Uh -huh. Oorspronkelijk. Ja. Okay, ja, ja. Dus er waren gewoon boeren die hun land wilden beschermen.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 Ja. Nou, er zijn wel meer mensen die dat zeggen, alleen Frans Timmermans, die, die houdt er niet zo van. Nee. Die ageert daartegen en die zegt, ah, oh, dat is geen, uh, geen houdbare business case en dat is allemaal veel te duur. Ja, natuurlijk is het te duur als je allerlei vormen van subsidie gaat, of vormen van energie gaat subsidiëren, uh, die juist niet kernenergie zijn. Ja, het is gewoon marktbevoordeling. Het is heel, uh, heel bekend ja, uh, principe die, die, van overheid te sturen daarin. Dat die kernenergie lobbyisten dan niet gewoon naar Frans Timmermans gaan en hem maar gewoon wat geld uh, toestuiven. Ja, ja, wat staat betere boeren naar hem toesturen en ja, een betere ja, koop. dat zou kunnen natuurlijk. Maar er staat hier een heel, heel mooi groot cijfer in het in artikel. 36 miljoen uh, ton extra CO2 uitstoot door het sluiten van de kerncentrales in Duitsland. Dat is wat er dus gebeurt. Uh, uh, als je kerncentrales opricht, dan kun je dusdanige hoeveelheid CO2 besparen. Maar dat speelt op een of andere manier niet echt een rol of zo. Want kernenergie is vies en daar moeten we niks mee willen. Ja, ja. politici kijken ook niet echt naar cijfers. Hè. Ze gebruiken cijfers in hun retoriek, maar, ja, maar ja, cijfers ja, ja. kun je goochelen, dus dat maakt niet uit. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk uh, om wie het beste kan lobbyen. Bedoel, daar het gaat het, het, om. Het, het, uh, het gaat er niet zozeer om uh, dat het vies is, maar uh, gewoon gevaarlijk, zeg maar. En ook nou, speelt... Maar ook dat maakt voor politici niet uit. Nee, ik bedoel meer, ik die sturen gewoon hebt... rustig uh, onze jongens naar het Midden-Oosten toe. Ik bedoel, ja, ik ja, gevaarlijk bedoel... voor de jongens. Dat maakt het niet uit. Ik bedoel meer dat het psychisch ja. vies is, hè? Dat mensen in hun hoofd uh, krijgen uh, ja. vies als ze denken aan een kerncentrale, nee, dan moet ik niks van weten wegwezen. Ja, op die nou manier. Ja. Vies, ja, als een windmolen in je tuin uh, leuk is. Dat, uh... Ja, dat maakt nou het ja, flink geluk. Zou jij naast een kerncentrale willen wonen dan? Want uh, ja die dingen komen dan weer hier in Groningen te staan. Uh, uh. Oh, wat is, uh, ik heb uh, geen, uh, geen probleem mee hoor, ik, ik, ik zou prima hmm. in de keren, naast de kerncentrale kunnen wonen. Dat, uh, ja. Ik ook hoor, ja. ja bedoel, en zo de is kans het dat zo'n ding ontploft is ook niet zo groot. Ik bedoel, hoeveel dingen staan er in de wereld en hoeveel, van die dingen, hoeveel keer is het misgegaan? Ja, ja, ja, als ja als je... de keer dat misging misging, was voornamelijk ja, Sovjet-Unie natuurlijk. Ja, kan ja, kan ja, je, men, of, of, of aardbevingsgebied. Ja. Hè? Ja. Uh, Arjen Lubach had uh, zeg maar uh, wel een leuk uh, item daarover in zijn uh, programma. Uh, uh, wat mij uh, wel uh, uh, prikkels bracht. Hè? Want ja, uh, yeah, uh, ik geloof vanuit uh, uh, mijn onderwijs, uh, ja, mijn, mijn uh, schoolheraren waren niet zo heel enthousiast over kernenergie. Uh, Dat was allemaal zijn uh, no, no, no. en uh, weet ik veel wat. Uh,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 Ja, dan moet je ook zeggen de, de van. delen met de belastingbetalers die er überhaupt nooit voor gekozen hebben. Ja, nou, Dan moet je zeggen, ook zeggen, als... we zetten midden de randstad neer of zo, zoiets. Ja, waar het stroom uh, nodig is. Uh -huh. Waar het stroom nodig is. Dat, dat, dat is dan wel zo eerlijk. Dat, dat, dat, ja, als je op landsniveau dat besluit, dan, ja. zou je dat, dat, dat zo verging kunnen voeren. Wel goed tegenargument. Als kernenergie dan zo veilig is, waarom staat het altijd bij een grens? Weet je wel, zoals ze dat Nou, er is natuurlijk wel de angst daarvoor dat er een meltdown is. Dat is ook wel gebeurd in Tsjernobyl. Zo raar is het niet. Maar die kerncentrales worden wel steeds veiliger. En je hebt tegenwoordig andere typen kerncentrales, bijvoorbeeld veel kleinere. Daar is, dacht ik, Chrysler mee bezig. En dit wordt ook heel hard gewerkt aan een thoriumreactor.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 Uh, bewoners van een stuk grond ook mogen bepalen wat er letterlijk onder hun grond gebeurt. Welke oh. partij is dat? SGP. Nee, dat is een libertaire partij. Oh, <laughs> libertaire partij. Oh, heet dat nu ook zo? Ja. Ze heet, ja, ja, ja, is ja, ja. Oh, vandaar. Nee. Ik ja. dacht dat het een grapje was. Uh, nee, omdat... nee oh, ja. oh ja, en dan moet ik dan niet verwarren met libertijnse partij. Hè. Dat is nee, die, wat be dat bestaat, is. die bestaat niet. Ja. ja.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 Maar ja, in wezen is het makkelijkste, denk ik, om energievragen naar beneden te brengen. Bedoel, uh, uh, yeah. Dat denk ik ook, maar dan moet je gewoon Waarom? Steeds, Waarom? steeds efficiëntere technologie hebben. Dat gebeurt ook gewoon. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar ledlampen. dat is veel efficiënter dan we ervoor hadden. De ja, ja, ja. Uh, maar goed, ja, we zijn wel een beetje aan het einde van het programma gekomen. Ja, je mag het als je wil, maar uh, ik ga in ieder geval uh, de eindzoen uh, inluiden. En die klinkt ongeveer zo. Ik kom te dames en heren, de eindsjoen.